I'm Dat het wel voor altijd door kan blijven gaan Door die gevoelens blijf ik naast je staan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 dronken Vlinder, Boudewijn Groot. Boudewijn de Groot is op het moment weer heel erg actueel... met Vreemde Kostgangers. En dat gaat, uh, dat gaat hij samen doen met uh, George Koijmans... van de kolonering. En Henny Vrienden. Hij kijkt vooruit, ziet niets. Hij denkt niet naar, hij fietst... Hij moet de snelste zijn, ze halen nooit meer in. Hij denkt, verdomd, ik win.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 Hey you dick Een feest is nooit een feest, als jij niet bent geweest. Nooit meer alleen.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 Hier aan de kust, ja. Ja, je luistert nog steeds naar CFM Zandvoort. Kreeg ik kriebels in mijn keel, maar je had geen pink te veel. Anne, ik stond te blozen, was zo blij. Jij moest er haast van lachen. Anne, Anne, de wereld is niet mooi, maar jij kan haar een beetje mooier kleuren. Anne, je hebt nog heel wat voor de boeg, maak je geen zorgen daarvoor te vroeg, veel te vroeg De wijzers van de klok gaan snel, dat merk je later wel Van de pot naar de wc gaat 1 2 hebke. Anne, je hebt net je bromtoll uitgepakt of bent alweer een jaar oude. Voor ik goedemorgen zeg, ben jij op je bronner weg. Anne, Anne, de wereld is niet mooi, maar jij kan haar. Ik heb nog heel wat voor de boeg, maak je geen zorgen daarvoor is het nog te vroeg. Veel... Deze plaat die werd op laatst laatste moment nog even aangevraagd. En ik heb gevraagd uh, waarom. Want, uh, ja, en ze zegt van... Uh, ik heb alles geprobeerd. Pleises, champics, noem maar op. En dat hielp niet. En toen kwam Anne. Niet in de apotheek te verkrijgen trouwens. Nee. Ja, we gaan weer verder met de dijk. Ik doe niks en ik doe niks.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 Is De Dijk Bloedend Hart. Ik vind het wel heel typerend. Want we krijgen wat oude nummers. Wat nieuwe nummers. Wat uh, wat, ja, wat smartlappen genoemd wordt. Uh, maar wel tijdloos. En wel mooi. Je luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. Laat me alleen. Alleen met al mijn vriend. Het is beter.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 Iemand die gelukkig was en verloor. Begrijp wat ik bedoel. Laat me alleen. Laat me alleen, Rita Hovink. Ik was vergeten hoe mooi dit nummer was. Mm.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 Wie al huis om in te schuilen, maar alles wat ik wil lijkt zo ver.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 De berg, loop ik omlaag, liep deze weg voor eerst vandaag. Vanuit het dal keek ik omhoog, mooie vogel die daar vloog. Mais l'oiseau, l'oiseau s'est envolé, et moi jamais je ne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 Dan, je le comprends bien Altijd door en altijd druk Onderweg maar wat klein geluk Altijd laat en altijd niet Tu apprendrais volgens vader Dan de vleugels toe Zacht revient, door de door Tu le verra peut-être demain Ik zit in de tuin Op mijn gemak Een vogel vlijt vanaf een lange tak Een lome wind De zon schijnt warm Jouw sombere jurk, jouw meisjes arm. Mais vois-tu, je lui raconterai combien pour toi je fais qu'il a compté. Hij heeft zijn noodlot uitgesteld. Een duif vliegt weg. Op het vrije veld komt niet meer terug. Ja, is er De laatste het dat is een beetje een eigen keus. Het is van het album De Franse slag het al liefde. En de zanger die je hoorde, dat was niet de zanger van Allerliefste in de Nederlands. Nee, dat was Jacques Pols van Rovenhezen. En dit is Hans de Boy: Laatste half uur gaan in, vrienden. Jij zegt tegen mij Na twee jaar ben ik nog steeds blij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 De mensen horen eigenlijk in bed te liggen. Maar ja, dat, sommige mensen kunnen dat niet. Fokkelin Hofstra bijvoorbeeld. Dit is een heartbeat.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 Soms gebroken, gebroken en verward. Dit is de taal van mijn hart. Ik eet mijn spielbeeld in. Ik leid aan scherven, grond. Ik mijzelf leren kennen als helden en als een hond. Maar daar is nou zo mijn oor. Van al mijn woede en geweld Want ik ken ook mijn donkerkant Ik heb vrede met mijzelf, Want ik zing die taal van mijn hart Hoor die taal van mijn hart En al nou klink ik soms gebroken en verward Dit is die taal Van mijn hart Ik ben te nemen Of te laat, Je mag van mij houden Je, Je mag mij ook haat houden. Ik is, is wat ik is, is. Dit is, is mijn wereld Dit is, is mijn stem Dit is die taal van mijn hart. Dit is die taal van mijn hart. Dit is die taal van mijn hart. De taal van mijn hart van Stef Bos. En die is van het album Van Paralanga tot Die Kaap. Dit is allemaal in het uh, Nederlands en uh, Zuid-Afrikaans. Alles kan vanavond. We gaan nu richting de klok van 12 uur. Nog 15 minuten te gaan. En het is nog gezellig druk. Ik denk dat ik maar een café begin of zo. Je weet het niet, hè? Karen Bloemen pas toen ik. Hoezo, Harms. Toen ik een nacht lag, zag ik pas echt de zon opgaan. En ik snapte pas wat licht was, toen het door jou werd uitgedaan. Van muziek voor mij tot leven. En ik snapte pas wat vrijheid ik bij jou ben weggegaan. Maar later ook wat jij bedoelde, toen een ander mij liet staan. Pas toen ik jou vergeefs ging haten, schreeuwde ik, ik hou. Ik te laat dat je kunt sterven van de kou. Ik was op jacht naar altijd meer. De wereld rond gevlogen, maar het maakt voor het eerst weerspiegelt in jouw ogen. Ja, ik zie nou toch dat de mensen, de mensen beginnen dat het wel denk ik een beetje moe te worden, maar dat, dat geeft helemaal niks. Ik bedoel, we hebben er vier uur op zitten, hè, ze allen. En wat ik met zekerheid kan zeggen, er is vier uur lang niet gerookt door de mensen uit de niet-rookgroep. Uit de stoppen met rookgroep van van, van Facebook. En nou ja, goed, wij pakken de laatste tien minuutjes nog eventjes. Dan hebben we een stukje muziek. En dan mag eens eventjes kijken wat het is. Ik denk dat ik just tien minuutjes met de staal. Wie je ook bent, wat je ook doet, blijf wie je bent. Er is altijd een weg en zo is dat Geef het dus nooit op Lieve vrienden We gaan naar het laatste nummer De laatste keer Voor deze avond tenminste mensen dan Ik wil iedereen alvast bedanken Die je hebt ingestuurd Het zijn er verschrikkelijk veel Jullie bleven me sturen Je hebt kunnen luisteren naar De allermooiste liedjes Nederlandstalig ik werd even gebracht door zievem Zandvoort even los van jou, het kwam precies op tijd alles wat ik val was jouw en zekerheid. Maar wat deed dit pijn? fijn omdat je vrij bouwt zijn, nu is dat To love that Dit is ook echt de allerlaatste keer, de allerlaatste nummer van deze, deze uitzending, ra deze radio-uitzending. Ik wil uh, iedereen uh, in Den Nederlanden, Den België, waar dan ook vandaan uh, hartelijk bedanken, Canada en Amerika, tuurlijk. Jullie vergeet ik ook niet. Het was mij uh, weer, uh, weer een eer en een genoegen om dit te mogen doen. Het uh, ja, is toch voor mij ook een speciale uitzending. En uh, jullie hebben gemerkt de clip... Uh, ik klep het goed. <lacht> ik kreeg te vragen van jongen, hoe kom je toch zo onder die muziek te zitten? Nou ja goed, die klep die ik heb gekregen is eigenlijk een onderdeel van de piano pianoclap. Tenminste, dat moet wel. Degene die, uh, die, uh, die aan, aan mee wil werken, tenminste die ik persoonlijk heb benaderd voor het, luister, uh, het luisteronderzoek. Uh, ik krijg het linkje van mij, komt helemaal goed. Heb je vragen, opmerkingen of wat dan ook... stuur het dan eventjes naar willembruist.gmail.com Dan zorg ik weer dat het bij de radio komt. We hebben vier uur lang, luisteraars, vier uur lang. We hebben gewoon de Nederlandse taal, oh, muziek uh, gedraaid... en ik heb nog een boel over. En dat betekent dus dat er dus nog een extra uitzending komt... En ik probeer het in te passen in twee uur. Lukt het niet. Ja, goh, dat wordt er vier uur. En uh, ja, dan moet ik dan het bestuur van ZFM... maar weer van zien te overtuigen dat het, allemaal, uh, ja, dat het allemaal nodig is. Maar ik geloof niet dat ze moeite doen. Of moeilijk doen. Moeite altijd, maar moeilijk niet. Voor iedereen wel te rusten als je er aan toe bent... Voor de bedrijven die ook geluisterd hebben, tenminste hier in de regio. Werk ze voor vandaag, jongens? Morgen maar ik weer. En degene die dit allemaal bij elkaar heeft gebracht, dus ook de kantinejuffrouw en de garderobejuffrouw en de chauffeur, de wachtmeester en de huismeester. Hij wens u allen een fijne nacht. <laughs> Laatste minuut, jongens, en dan gaat hij dicht. Slaap lekker, sweet dreams. En tot snel weer. Dag.